Bismillah, لله, الله, وصحبه, Beste broeders en zusters, wa september wa is zonder twijfel een gebeurtenis wa de koers van de geschiedenis aanzienlijk heeft veranderd. Het heeft de wereld op verschillende manieren veranderd, op geopolitiek niveau bijvoorbeeld. Er zijn oorlogen gevoerd als gevolg van deze gebeurtenis. Er zijn regeringen gevallen, of beter gezegd een val gebracht als gevolg hiervan. De oorlog in Afghanistan was een direct gevolg van 11 september. De oorlog in Irak, daarvan weten we nu dat die al gepland stond voor 11 september... Uh, hij stond al op de agenda van wat je noemt in Amerika de neoconservatieven. Maar natuurlijk door 11 september kon deze uh, ja, makkelijk en snel uh, ten uitvoer gebracht worden. Miljoenen moslims, voornamelijk uh, uh, onschuldige burgers, zijn omgekomen in deze oorlogen. Er zijn geen officiële cijfers, maar schattingen lopen uit een van de 600.000 tot de 1, zoveel miljoen. En dan zijn dat alleen nog degenen die uh, gevallen zijn als gevolg van directe strijd. Als je daarbij ook nog optelt de indirecte slachtoffers die gevallen zijn als gevolg van ondervoeding, slecht drinkwater, ziektes, slechte infrastructuur en dergelijke. Dan kom je natuurlijk op heel veel uh, hogere getallen uit. En de wereld is ook op andere manieren veranderd. Er zijn nieuwe politieke en militaire allianties ontstaan. En Bush was ook heel duidelijk in zijn statement toen hij zei je bent met ons of je bent tegen ons. Een derde optie uh, was er niet. Dus veel moslimnaties zagen zich genoodzaakt om... Uh, uh, onvoorwaardelijke allianties aan te gaan met de Verenigde Staten, bang dat ze waren om het aan de stok te krijgen met uh, Amerika, of dat ze beticht zouden worden van financiering van terrorisme, of het huisvesten van terroristen en dergelijk. Dus wat deden ze? Ze stelden hun militaire basis te beschikking, uh, hoe wrang het ook klinkt, uh, straaljagers die arme moslimboeren in Afghanistan bombardeerden stegen vaak op vanaf Saudi-Arabië of de omringende landen. En veel Arabische landen stelden ook hun gevangenissen ter beschikking aan Amerika. Uh, en daar werden dan de, ja, wat ze noemden de terroristen opgesloten zonder proces waar ze gemarteld uh, werden om uh, informatie los te peuteren. En Amerika deed dit natuurlijk heel bewust buiten haar eigen grondgebied zodat ze kon ontsnappen aan haar eigen wetten. En op deze manier hadden de gevangenen geen eerlijk proces, geen juridische bijstand. En konden ze met die gevangenen doen wat normaal gesproken door de Amerikaanse grondwet verboden zou zijn. Uh, maar ook bij de opponent in dit verhaal uh, heeft 11 september het een en ander veranderd. Want 11 september heeft namelijk geleid tot wat je kunt noemen de mondialisering van de islamitische verzetsbeweging. Oftewel de jihadbeweging. Uh, voor 11 september was de... Uh, Islamitische verzetsbewegingen over het algemeen lokaal of regionaal georganiseerd. En dan ontstaat na 11 september een uitgebreid netwerk uh, internationaal van allerlei kleinere verzetsbewegingen... ...die zich aansluiten bij Al-Qaeda onder leiding van Osama Bin Laden. Uh, vertegenwoordigt in meer dan 50 landen, voert oorlog op verschillende fronten en is zelfs in staat op een gegeven moment... om ...de strijd naar westerse steden te verplaatsen. En het hielp natuurlijk ook dat 11 september samenviel... ...met het aanbreken van het digitale tijdperk. En daar heeft Al-Qaeda dan ook gretig gebruik van gemaakt. Er zijn analisten die zeggen dat de media-vleugel van Al-Qaeda... ...even groot was als de militaire vleugel. En dus videoproducties over de oorlog in Afghanistan, in Irak, et cetera... ...die kwamen de huiskamers binnen van miljoenen moslims... ...waaronder ook moslimjongeren in Europa. En er is voornamelijk in Amerika... Maar in principe eigenlijk in de hele wereld uh, nieuwe wetgeving tot stand gekomen. Heel veel zaken die daarvoor als vanzelfsprekend werden beschouwd, ja die zijn nu echt significant veranderd. Denk bijvoorbeeld aan reizen, denk aan de manier waarop wordt omgegaan met privacy, uh, denk aan nationale wetgeving die in heel veel landen op tal van punten is gewijzigd, et Dus op wereldniveau is er van alles gebeurd wat direct terug te herleiden is naar deze datum 11 september 2001. Maar 11 september heeft ook heel veel gedaan met individuen, uh, vooral moslim-individuen. En dan praat ik over het algemeen over jonge moslims. Uh, als je net als ik halverwege de 30 bent of eind 30, dan was je in 2001 uh, aan het eind van je tienerjaren of begin twintig. En dat is een leeftijd waarop je natuurlijk al heel goed bewust bent van hoe de wereld om je heen in elkaar steekt. Dus dan heb je de veranderingen die 11 september teweeg heeft gebracht ook zelf ervaren. En voor jonge moslims waren dat vaak hele significante verandering. Ik zelf spreek vaak van een leven voor en een leven na 11 september. En ik ben ervan overtuigd dat ik namens heel veel leeftijdsgenoten spreek als ik dit zeg. Sterker nog, ik heb in de afgelopen jaren ook met heel veel moslimjongeren van mijn leeftijd gesproken die deze ervaring ook hebben gehad. Nou, wat is er dan zoal veranderd voor de jonge moslim? Ten eerste is het van belang om in te gaan op het pre 11 september tijdperk, uh, zodat we ook een goede analyse kunnen maken van wat is er nou precies uh, veranderd. En natuurlijk, dit is geen exacte wetenschap, hier zijn geen cijfers van, dit zijn percepties van mensen, van mij onder andere, van heel veel moslimjongeren die uh, van mijn leeftijd zijn en die deze transitie van pre-11 september naar post-11 september uh, heel bewust hebben meegemaakt, dus uh, het is geen exacte wetenschap om het even zo samen te vatten. Uh, ik denk een van de grootste verschillen tussen de periode voor en de periode na 11 september is de rol die de islam speelde in het leven van heel veel jonge moslims. Uh, de rol van de islam in het leven van veel jonge moslims uh, was voor 11 september eigenlijk heel marginaal. Uh, natuurlijk was de islam belangrijk... Natuurlijk werd de islam gerespecteerd en het maakte ook niet uit wat voor leven je leidde. Iedereen koesterde de wens om ooit als vrome moslim te gaan leven. Dus de islam als overkoepelende identiteit die, die, die was aanwezig en die was belangrijk. Maar in de dagelijkse praktijk speelde het eigenlijk maar een marginale rol. Um, moskeeën bijvoorbeeld werden nauwelijks bezocht door jongeren. En het aanbod in de moskeeën voor zover er in die tijd al aanbod was... ...was vaak ook niet gericht op jongeren. En als je als jongere naar de moskee ging was dat vaak omdat het moest van je ouders... Uh, ...of op speciale gelegenheden zoals bijvoorbeeld uh, de ramadan of de feestdagen. Um, maar het fenomeen dat we nu zien, hè, dat een aanzienlijk deel van de moskeegangers 40 min is... ...en dat ze vaak ook verantwoordelijke taken hebben in zo'n moskee... ...vaak ook deelnemen in het bestuur... Uh, vrijdagpreken die vertaald worden... ...lessen en lezingen die in het Nederlands verzorgd worden... Um, dat, was, dat is een fenomeen waar toen eigenlijk nog nauwelijks sprake van was. En wat ook um, heel zichtbaar was in die tijd is dat het eigenlijk heel normaal was dat islamitische regels niet werden nageleefd. Bijvoorbeeld het gebed. Het gebed had voor heel veel jongeren geen prioriteit. Als er al gebeden werd, werd dat vaak gedaan in de avond. Hè, als je je dag had afgesloten en eindelijk een klein beetje tijd had. Vaak ook omdat het moest van ouders of, of, of wat dan ook. Maar het gebed was geen activiteit die ook een centrale plek had tijdens je dagelijkse bezigheden. Zoals dat ja, tegenwoordig voor heel veel mensen wel het geval is. Je ziet steeds meer moslims bidden op het werk, je ziet steeds meer moslims bidden uh, op school. En dat was toen, daar was toen eigenlijk nauwelijks sprake van. Hajj, de bedevaart, voor zover ik weet bestond dat niet onder jongeren... Uh, de algemene opvatting die heerste was er een van... Ja, dat is iets wat je pas doet als je 50 of 60 plus bent. Uh, hijab onder jonge moslima's was ook heel beperkt. Ik kan me herinneren op de middelbare school waar ik heb gezeten. Uh, en dat is een, een redelijk zwarte school was dat. Daar was één meisje met hijab. gedurende de hele periode dat ik daar heb gezeten. En uh, dat wil niet zeggen dat al die andere meisjes slecht waren of wat dan ook. Integendeel, dat waren gewoon hele goede nette meiden. Maar wat dat wel zegt is... De opvatting die heerste in die tijd over de hijab, uh, het was de norm om geen hijab te hebben en het maakte eigenlijk ook niet uit. Je werd er niet op aangekeken, je werd er niet op aangesproken, het maakte je niet goed of slecht. Uh, uh, de hijab was gewoon, uh, de opvatting die heerste was dat de hijab eigenlijk iets is wat je pas zou uh, bezigen als je het huwelijksbootje in zou treden. En tegenwoordig als je een middelbare school binnenloopt, dan moet je waarschijnlijk heel goed je best doen om juist geen hijab te zien, dus daar zie je ook... Uh, heel veel uh, verschil. En waar je ook verschil ziet is dat moslimjongeren in die tijd in feite leefden in dezelfde patronen als niet-moslims. Dus als jeugdige koos je als moslim ook gewoon voor een van de jeugdculturen die toen voorhanden was. Meestal uh, de hip-hop cultuur. En dan ging je ook gedragen als een rapper. Je kleedde je ook als een rapper. Um, en, en er was heel veel aandacht voor kledingstijl, voor uiterlijk. De Amerikaanse popcultuur met zijn muziek en zijn films. Dat was eigenlijk de maatstaf voor hoe je eruit moest zien en hoe je je moest gedragen. En er was ook een zekere bewondering hè, voor de westerse way of life. Uh, er werd opgekeken naar de manier waarop men hier in dit continent leefde. En uh, wat ook het geval was, je kwam nooit in aanraking met alternatieve wereldbeelden. Je had geen vergelijkingsmateriaal. En de eerste generatie die is ook niet in staat geweest om ons de islam mee te geven op een manier uh, dat de islam ook een alternatief kon zijn voor de westerse manier van leven. Dus het enige waar wij mee in aanraking kwamen, dat was eigenlijk de manier waarop hier uh, geleefd werd en de cultuur die hier uh, dominant was. Dus in ons leven was er vrij weinig wat kon concurreren met Hollywood, met Tupac, met al die andere zaken die wij toen uh, belangrijk vonden. En de doelen van de opvoeding die de eerste generatie aan hun kinderen heeft gegeven, die waren ook beperkt tot het aanleren van bijvoorbeeld sociaal wenselijk gedrag. Dus niet het verkeerde pad opgaan, niet in aanraking komen met politie. En als het meest ook een beetje je best doen op school, zodat je je financiële toekomst kunt veiligstellen, zodat je je maatschappelijke positie kunt verstevigen. Dat is eigenlijk waar de opvoeding om draaide. Maar er was geen sprake van wat je zou kunnen noemen ideologische vorming. Okay, dus je, je was een goede jongen als je, so, als je sociaal wenselijk gedrag vertoonde en je deed een beetje je best op school. Uh, maar er bleef wel een ideologische leegte over die wij dan opvulden met concepten die ons werden aangereikt in films en in de cultuur die hier dominant was. Dus wij waren eigenlijk heel hard op weg om uh, nou ja, misschien wel seculiere moslims te worden voor wie de islam bestond uit een set van rituele aanbiddingen. Uh, terwijl onze opvattingen over het leven gevormd werden door het land, het werelddeel, werelddeel waarin wij leefden en de cultuur die dominant was om ons heen. Nou, dit is eigenlijk een beetje hoe het leven er voor moslimjongeren voor 11 september uitzag. En natuurlijk is 11 september wat dit betreft geen absolute scheidslijn. Hè? Dus er zullen mensen zijn voor 11 september die vrome moslims waren en er zullen mensen na 11 september zijn die nog steeds zijn zoals ik hier uh, geschetst heb. Dus het is geen absolute scheidslijn. Maar er is wel een zekere uh, verschil waarneembaar in de manier waarop de moslimjongeren in die tijd uh, met het geloof omging. Uh, dan breekt die bewuste 11 september 2001 aan. En dat is natuurlijk zo'n gebeurtenis waarvan iedereen nog weet waar hij of zij was toen hij het nieuws uh, hoorde. Ik zelf liep in het centrum van Hilversum en ik passeerde een koffieshop waar normaal gesproken hard muziek klinkt. En dit keer hoorde ik de stem van Henny's Stoel luid en duidelijk uit de luidsprekers komen. Dus ik bleef even staan. Ik keek en zag ja, gebouwen in brand, chaos. Uh, maar toen ik die avond in het buurthuis kwam, toen werd ik geconfronteerd met dat surrealistische beeld van instortende gebouwen. En ik weet nog dat dat heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Ik voelde eigenlijk direct aan dat dit het begin was van iets nieuws. Uh, je had natuurlijk als jongere in die tijd geen verstand van politiek en uh, je interesseerde je er ook niet echt voor. Maar je voelde wel als je naar die beelden keek en naar het commentaar van de journalisten luisterde dat dit iets teweeg ging brengen. Dat er echt een, een, een, een mijlpaal geslagen werd hier. Uh, maar de echte shock kwam eigenlijk pas toen er een link gelegd werd met de islam. En dat gebeurde in principe dezelfde dag nog. Men leek direct te weten wie er verantwoordelijk was voor deze daden. Uh, en het bleek te gaan om een moslim ergens in de grotten van Afghanistan. Uh, ik kan me nog herinneren dat de volgende ochtend uh, werd er een documentaire uitgezonden door SBS 6... Uh, ...over de vermoedelijke dader Osama Bin Laden. En ik was geen vroege vogel in die tijd, maar ik heb wel mijn wekken gezet om te kijken. En ik weet nog dat uh, het ongelooflijk veel indruk heeft gemaakt. Ten eerste zijn verschijning, uh, hoe hij eruit zag... Dat beeld kende ik alleen van de film Risselle, of de, Eng de Engelse versie daarvan, The Message. Die gaat over de begintijd van de islam. En dat is ook wat je zag. Het was alsof je keek naar iemand die uit de begintijd van de islam uh, uh, zo in uh, 2001 geplaatst werd. Uh, de de baard, de tulband, het zuivere Arabisch wat hij sprak. Um, maar ook als je naar hem luisterde, dan had hij op zich... ...hele sterke argumenten. Want wat deed hij? En achteraf gezien kun je dat ook natuurlijk heel slim noemen. Hij hamerde continu op het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan. En uh, als moslimjongere in de jaren negentig had je natuurlijk vrij weinig verstand van politiek. Maar je wist wel één ding en dat was dat de Palestijnen onrecht werd aangedaan. Hè, wij zijn opgegroeid met de Palestijnse tragedie. Zeker nadat uh, Al Jazeera zijn intrede heeft gedaan in de huiskamers van de moslim. Uh, waardoor wij werden geconfronteerd met rauwe beelden uit dat conflictgebied. Uh, echte beelden. Ik kan mij bijvoorbeeld nog het geval van Mohammed al-Dorra uh, uh, goed voor de geest halen. Dat jongetje wat door zijn vader beschenkt werd, uh, achter dat muurtje maar te vergeefs uh, geraakt werd door uh, Israëlische uh, schoten. En hij overleed daar te plekken. Dat is een beeld wat we live hebben gezien op de televisie, in onze huiskamer, in Hilversum. Dus de Palestijnse tragedie, dat was iets waarmee je je kon identificeren. En als iemand het dan opnam voor de Palestijnen, dan had je daar natuurlijk gewoon oren naar. Maar de echte verwarring ontstond eigenlijk pas in de dagen en de weken en de maanden na 11 september. Want wat gebeurde er? Opeens was de religie waartoe jij geacht werd te behoren een probleem. En jij werd dan met dat probleem geïdentificeerd omdat jij tot die religie behoorde. Dus opeens was onze religie het meest dominante en vaak zelfs de, het enige aspect van onze identiteit. Terwijl, uh, uh, ja, wij werden alleen nog maar als moslim gezien, terwijl wij juist dachten dat onze identiteit uit heel veel andere componenten bestond. Uh, en natuurlijk waren we moslim en natuurlijk uh, vonden we de islam belangrijk, maar in feite waren wij pas moslim als het relevant was. He, dus de islamitische identiteit uh, overheerste niet zozeer in ons leven, maar kwam naar voren op momenten dat het relevant was. Bijvoorbeeld als je op kamp ging met school, dan was je gewoon een van de dertig kinderen. Je leek op elkaar, je sprak zoals zij spraken, je had dezelfde interesses en dergelijke, dezelfde streken ook. En als je dan ging eten en er werd worst geserveerd of wat dan ook, dan was het, oh ik ben een moslim, ik mag dat niet hebben. Dus wanneer het relevant is, dan komt de islamitische identiteit pas naar voren. En wat 11 september heeft gedaan is, het dreef ons in één hokje. En dat was het hokje van de islam. Overal waar je kwam, was je moslim. Sterker nog, moest je ook tekst en uitleg geven over 11 september. Ik had bijvoorbeeld een bijbaantje in een snackbar in die tijd. En ik kan mij heel goed herinneren dat ik vele discussies heb gehad met mijn werkgever over 11 september. Opeens uh, werden wij uh, gezien als de ambassadeurs van de islam. Men wilde dat wij representanten werden van de islam en dat we dan ook antwoorden gaven op vragen als waarom doen moslims zoiets. Dus men uh, gaf ons die taak omdat ze kennelijk de behoefte hadden om een vinger te wijzen. Uh, en natuurlijk is het logisch dat de emotie overheerst in die beginperiode en dat je naar antwoorden zoekt en dat je dan een moslim ziet en denkt van ja jij moet het weten want jij bent toch tenslotte moslim. Maar wij waren helemaal niet voorbereid op die taak van representant. Wij hadden de kennis niet. We hadden het inzicht niet. Maar wat daar gebeurde is, daar is wel onze interesse in de islam enigszins opgewekt. Want we wilden wel antwoorden kunnen geven op die vraag. Ik wilde me kunnen verdedigen. Ik wilde dus weten wat de islam nou inhield. En... Uh, wat aan deze nieuwsgierigheid ook heeft bijgedragen, dat zijn de debatten die op tv werden gevoerd. Het ging in de media nergens anders meer over. Dat hoef ik jullie natuurlijk niet te vertellen. Iedereen die die periode heeft meegemaakt, die weet. Maandenlang, jarenlang zelfs. En het kreeg ook nog een impuls met de opkomst van Pim Fortuyn. Toen het islamdebat een, een nieuwe dimensie kreeg. En toen het over integratie ging. En toen ging het niet meer over uh, bebaarde mannen in Torah, Bora. Maar over moslims in Amsterdam en Utrecht en Hilversum en, enzovoort. En je kon geen krant openslaan, je kon geen televisie aanzetten of het ging over de islam en de islam en de islam. En uh, uh, de media herinnerden ons eigenlijk aan de islam. Daarvoor was de islam helemaal niet zo vaak een gespreksonderwerp in ons dagelijks leven. Maar door die actualiteit werd dat ook het belangrijkste gespreksonderwerp van moslims onderling. En in ons geval van moslimjongeren onderling. Um, en, en, en, en men sprak dan over de islam als gewelddadige religie. De islam werd consequent geproblematiseerd. Men sprak niet over een individu of over een groepje mensen die een daad had verricht. Nee, men sprak over een religie die een daad had voortgebracht. Dus deze daad 11 september. Nou was onze kennis van islam natuurlijk gering in die tijd. Maar één ding wisten we wel en dat is dat de islam de religie van Allah is. En wij waren ervan overtuigd en wisten zeker dat Allah geen religie kon openbaren die inherent slecht is. Dus als de media zegt dat de islam slecht is, dan uh, moet de media wel fout zitten. Dus wij ontwikkelden een wantrouwen ten opzichte van de media... ...omdat wij vonden dat zij desinformatie over de islam uh, verspreiden. Er werd een eenzijdig verhaal verteld, dat was voor ons zo klaar als wat... Uh, de nuance ontbrak en dat heeft ons ertoe aangezet om te gaan luisteren naar de tegenpartij. Oké, okay? wat hadden zij te vertellen? Wat is hun uh, motivering? Waarom hebben ze dit gedaan? En over de schuldvraag wil ik het overigens niet hebben hier. Wie is waar schuldig uh, aan uh, de vraagtekens die je daarbij kunt plaatsen? Dat is een discussie die niet uh, voor dit moment is. Maar in de media, in de westerse media kwam de tegenpartij dus niet... Aan het woord. In Amerika was het zelfs verboden om de speeches van Bin Laden uit te zenden. Het narratief was, dit zijn boze mensen, ze haten ons, ze hebben een irrationele haat, ze haten onze vrijheid. Ze vinden het niet leuk dat wij hier hè, vrij zijn en dat onze vrouwen lekker vrij eh, mogen kleden zoals ze willen enzovoort. En daarom haten ze ons en daarom willen ze ons vernietigen. Maar luisterde je naar de tegenpartij, dan kreeg je heel vaak gewoon een heel rationeel verhaal te horen. Bin Laden gaf bijvoorbeeld een interview in uh, november 2001 aan Al Jazeera. Dus toen uh, Amerika met haar superleger alle grotten aan het plat bombarderen was in Afghanistan op zoek naar Bin Laden was hij gewoon een interview aan het afleggen met een journalist van Al Jazeera. En hij uh, zegt in dat interview verschillende dingen. En je hoeft het natuurlijk niet met hem eens te zijn. Je hoeft ook 11 september niet goed te keuren. Om in zijn verhaal uh, ...rationele, logische en geldige argumenten aan te treffen. En dit is overigens niet iets, iets wat alleen ik zeg. Er zijn tal van Westerlingen... ...die ook geluisterd hebben naar Al-Qaeda, naar Bin Laden... ...naar uh, soortgelijken. En uh, een ander verhaal hebben aangetroffen... ...dan het verhaal werd, dat ons werd voorgehouden hier in de media. Lees bijvoorbeeld de boeken van Michael Sherwood, uh, Het boek wat hij heeft geschreven over Bin Laden... ...of uh, Through Our Enemies Eyes... ...waarin hij ingaat... ...of waarin hij eigenlijk aan het westerse publiek uh, de argumenten van Bin Laden presenteert... ...en zegt, jongens, waar het om gaat hier, waarom deze mensen boos zijn... ...waarom ze ons uh, willen aanvallen, dat heeft te maken met ons buitenlands beleid in hun landen. Dit heeft niks te maken met vrijheid of wat dan ook. En dat is ook wat je hoorde als je naar Bin Laden in consorten luisterde... Uh, het ging in zijn speeches over de onvoorwaardelijke steun van Amerika aan de bezetting van Palestina, over de Amerikaanse steun aan tirannen in de Arabische wereld, over de militaire bezetting van het Arabisch Schiereiland, over het feit dat de moslimnatie geen zeggenschap had over haar eigen uh, uh, uh, grondstoffen, etc. En dit is een heel politiek verhaal. En in sommige van die punten kon je je heel goed herkennen, bijvoorbeeld de Palestijnse tragedie. En, en door te luisteren naar dit verhaal en te constateren dat er een, een uh, discrepantie bestond tussen het verhaal wat ons in het Westen verteld werd over deze terroristen en het verhaal wat die terroristen zelf verkondigden, uh, ondersteund door wat bijvoorbeeld zo'n Michael Scheuer vertelt, of anderen die uh, met open vizier hebben geluisterd naar deze terroristen, dat heeft ertoe geleid dat we weer andere interesses kregen, namelijk interesse in de wereldpolitiek. Wat is hier eigenlijk aan de hand in... De islamitische wereld. In dat gedeelte van de wereld waartoe wij geacht worden te behoren. Of waarmee wij geacht worden te uh, uh, sympathiseren. Of in ieder geval waar wij uh, uh, oren naar moeten hebben omdat dat gaat over moslims. En wij zijn ook moslim. Dus wat bleek als je jezelf die vraag stelde? De cultuur waar wij altijd tegen opkeken. De westerse way of life. Die bleek eigenlijk al decennia lang in conflict te zijn met de religie waartoe jij geacht werd te behoren. En dan ben je net twintig of aan het eind van je tienerjaren. Je bent verwikkeld in een identiteitscrisis. De samenleving klassificeert jou stevast als moslim. Terwijl jij dacht juist een vast onderdeel te zijn van de samenleving hier. En dat bracht ons in een dilemma. We werden geconfronteerd met allerlei nieuwe informatie. Informatie over onze religie. Informatie over de moslimwereld. Um, en die informatie dwong ons om onze kijk op onszelf. Onze kijk op onze religie. En de kijk op, op, op ons leven in het westen hier in het algemeen. Om die te evalueren. En de vragen die wij daarbij stelden waren. Wie ben ik? Waar hoor ik bij? Wat is mijn achtergrond? Etcetera. En dit heeft ertoe geleid... En dit is denk ik wel een van de grootste verdiensten van 11 september voor de moslimjongeren in het Westen, als ik het even zo cru mag zeggen. Dit heeft ertoe geleid dat wij onderzoek zijn gaan doen. 11 september heeft er echt toe geleid dat wij kritische geesten zijn gaan worden. Dat wij zelf informatie zijn gaan opzoeken. En dat hielp natuurlijk dat we te maken hadden met het digitale tijdperk. Internet was beschikbaar, dus informatie zoeken was makkelijk. Je had genoeg informatie tot je beschikking. Uh, maar we deden wel onderzoek. En we deden onderzoek op twee fronten. Aan de ene kant, wat is de islam? Waar iedereen het over heeft. Waarvan iedereen zegt dat die slecht is. Maar diep van binnen weet ik dat dat niet zo is. Omdat dat de religie van Allah is. Dus wat is die islam dan? En aan de andere kant, wat is er gaande in de moslimwereld? En onze zoektocht naar de islam heeft ons uh, doen inzien. Dat wij kennelijk bij een religie hoorden. Met een hele lange traditie. Dit was niet zomaar omdat ik toevallig op een bepaald stukje aarde ben geboren. Nee, dit is een religie met een bepaalde traditie. Dit is een religie met een rijke geschiedenis. Dit is een religie die veel meer behelst... dan alleen die set van rituele aanbiddingen... die ons in onze jonge jaren is aangeleerd. Wij leerden dat de islam een, een, een compleet leefsysteem was. We leerden dat de islam een systeem was... met uh, uh, uh, verheven morele en ethische principes... Het was een systeem dat antwoorden bood op de grote levensvragen. En concrete opvattingen gaf over hoe je als mens moest leven en hoe je als mens gelukkig werd. En de islam was een religie waar ook grote persoonlijkheden bij hoorden. Dus, dus er waren ook mensen om naar op te kijken. Er waren mensen om te imiteren. Er, er waren mensen in onze religie om trots op te zijn. En om je best te doen om, om, om op hen te lijken. Uh, en en uh, In tegenstelling tot wat wij altijd uh, ...van binnen een klein beetje dachten namelijk dat wij afkomstig waren uit een werelddeel wat achtergesteld was... ...en dat wij het geluk hadden dat we leefden in een werelddeel dat heel ver vooruit was, natuurlijk voornamelijk op het gebied van materiële beschaving. We leerden ook als wij onderzoek deden dat de islam een religie was met heel, uh, heel veel en hele grote historische prestaties... ...op het gebied van de wetenschap en degelijk. En dat gaf ons zelfvertrouwen. Dat gaf ons trots. Wij hoorden ergens bij. Dit is niet zomaar een religie van onze ouders. Nee, dit is een religie die bestaat al 1400 jaar... ...en die heeft zoveel moois teweeggebracht in de wereld. Um, dit was dus allerlei informatie die wij tot ons namen... ...die tot dan toe in principe onbekend was voor ons. En opeens, door dit allemaal te leren en te ontdekken... ...werkt de islam... Wel een alternatief voor de westerse way of life. Oké, okay? nu hadden wij wel vergelijkingsmateriaal. Wij hadden een religie die kon concurreren met de westerse manier van leven. <tiek> en toen wij kennis maakten met de islam als compleet systeem. Uh, en onder de indruk raakten en overtuigd raakten. Heeft dat ook iets gedaan met de manier waarop wij zijn gaan kijken naar de westerse manier van leven. Want wij zijn de westerse manier van leven toen gaan beschouwen... ...als een systeem dat alleen de primitieve menselijke behoeften kon uh, vervullen. Oké, okay? uh, het draaide in feite in dat systeem alleen om amusement, om uiterlijkheden... ...om het najagen van de dierlijke behoeften... ...terwijl de islam, zo voeren wij dat, ons verhief naar een veel hoger niveau. Dus wij hebben echt een transitie meegemaakt van een leven... ...waarin de primitieve menselijke behoeften centraal stond... ...naar een leven waarin, zo ervoeren wij dat nogmaals, het doel van het leven ontdekt werd. Dus de nadruk die gelegd werd op de islam in de nasleep van 11 september en het feit dat we constant op onze moslim zijn werden aangesproken, dat is wat ons in de richting van de islam heeft geduwd. Onze interesse in de islam is aangewakkerd door krantenknipsels, is aangewakkerd door debatten op televisie is aangewakkerd door uh, uh, al die mensen op de werkvloer, op school, op straat... die ons aanspraken op onze islamitische identiteit... en van ons antwoorden eisten over wat er nou gebeurd is op 11 september... en of we erachter stonden en waarom hangen wij een religie aan die hiertoe aanspoort. Dat is wat onze interesse in de islam heeft aangewakkerd. En dit geldt niet alleen voor originele moslims zoals, zoals wij. Het geldt ook voor bekeerlingen. Het is ook niet voor niets dat... Uh, de Koran in de top 10 van de meest verkochte boeken stond na 11 september. Uh, voor 11 september waren er nauwelijks bekeerlingen. Dat was echt uh, iets heel speciaals als je dat zou tegenkomen. Meestal was dat dan ook het gevolg van een relatie tussen een moslim en een niet-moslim. Uh, en nu weten we natuurlijk allemaal dat het de normaalste zaak van de wereld is in de hele westerse wereld. Sterker nog, ze hebben nu een hele stevige positie verweven, ook binnen de, moslim, uh, verworven binnen de moslimgemeenschap. Uh, ...predikers zijn het, docenten zijn het, et Nou, ik zei al dat 11 september ons dwong om onderzoek te gaan doen op twee fronten. Aan de ene kant dus de islam als religie die wij echt ontdekt hebben... ...wat totaal iets anders was dan de religie die wij van onze ouders hebben geleerd... ...wat veel breder en aantrekkelijker uh, was dan de islam die wij tegenkwamen in de moskee... ...waar we dan af en toe baden. Dus aan de ene kant uh, over de islam en aan de andere kant... ...over de situatie in de moslimwereld. En dat was ook een ontdekking. Om te ontdekken dat er kennelijk al een decennia, decennia aan conflicten gaande is in de moslimwereld. Dat er van ons verwacht werd als moslim zijnde... ...want dat is de implicatie van moslim zijn... ...dat is de implicatie van behoren tot een wereldwijde gemeenschap... ...dat je daar ook een mening over had en dat je daar een standpunt in innam en dat je daarmee uh, solidariteit mee toonde. Dus wij ontdekten dat en dat heeft tot heel veel nieuwe inzichten geleid en dat heeft ons ook gevormd tot wie we nu zijn. Wij zijn moslim omdat we over de islam hebben ontdekt wat het werkelijk is, maar ook omdat we ontdekt hebben wat er gaande is in de moslimwereld. Um, dus, maar dat tweede deel over onze ontdekking... Van wat er nou eigenlijk precies gaande is in de moslimwereld, daar gaan we inshallah ta'ala de volgende keer op in. Voor nu, Jazakum Allahu Kheiran, wa Akhiru da'wana en Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wassalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakat.